Iedereen met een kinderwens zou vooraf de mogelijkheid moeten krijgen... om een screening te laten doen op een ernstige erfelijke ziekte. Dat wil de Gezondheidsraad. Mensen kunnen zonder het te weten drager zijn van een erfelijke afwijking... die kan leiden tot een kind met een ernstige aandoening. En dan gaat het om aandoeningen die soms zelfs dodelijk zijn... kort na de geboorte of al tijdens de zwangerschap. Volgens de Gezondheidsraad kunnen mensen dan rustig nadenken... of ze het risico accepteren. Die dragerschapscreening wordt nu alleen nog vergoed... bij mensen van wie al bekend is dat ze een grote kans hebben om zo'n erfelijke aandoening over te dragen. Bij een brand in de Belgische plaats Hoei zijn zes mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met vier kinderen. De brand brak gisteravond laat uit. Volgens de brandweer was het heftig. Hoe de brand kon ontstaan weten we niet. Bij de grens tussen de Gaza-strook en Egypte worden vandaag hulptrucks van de VN volgegooid met brandstof. Dat doet het Israëlische leger na een verzoek van Amerika. De brandstof is hard nodig, zegt de VN, om bijvoorbeeld ziekenhuizen, bakkerijen en waterpompen draaiende te houden. Israël blokkeert de leveringen al weken. Naar eigen zeggen omdat de brandstof gestolen kan worden door Hamas. En jongeren die op het eiland Goeree over Flake wonen in Zuid-Holland... vinden het de hoogste tijd. Er moet een McDonald's komen. Het bedrijf heeft plannen voor de allereerste vestiging op het 35 kilometer lange eiland. Maar lokale politici willen juist dat de gele M weg blijft. Een McDonald's op Flaké? Ja, moeten we dat willen. Er zit hier vlak om de hoek een ondernemer. Uh, op de weg hier naartoe zitten lokale ondernemers. Nou ja, en natuurlijk het afval en alles wat erbij komt. Ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Want dan kan je met de bus kan je daar gewoon naartoe rijden en dan kan je gewoon een McDonald's eten. Dus daar gaan ze denk ik wel goed geld op kunnen verdienen. Ja, want nu moeten inwoners vaak 30 minuten rijden voor een McFlurry. Of wat anders natuurlijk. Het weer, vooral in het noorden en oosten stevige buien. In de rest van het land wat vaker droog. Vanmiddag ook nog wat opklaringen met zon. En het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijgt het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap, gezelligheid en combineert? Precies, rabbel.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 Een hele goede middag luisteraars. Dit is weer Lunchroom. Rechtstreeks uit onze studio aan de zonweg. En ik ben begonnen vandaag met... Sienet O'Connor. Nothing compared to you. En ik ga door met Babe. En dat is... STIX. Way. The time is drawing near. My train is going. to see you To see me through So please believe me My heart is in your hands Balloon! We wij eigenlijk meer tegen elkaar moeten zeggen. Babe, I love you. Zondag 19 november van 12 tot 4 uur. En dan komt Sinterklaas in Zandvoort aan via het Zand. Na nou, ontvangst op het bordes van het raadhuis... start midden in het centrum het Sint Festival. Met allerlei activiteiten en spelletjes voor kinderen. En ook kan dan iedereen persoonlijk Sinterklaas een hand schudden. Als hij dat zou willen. En hier is Art Kurfunkel met Bright Eyes. ZANG Eén, één, één, één. En deze maal heb ik gekozen voor een Nederlands duo. Saskia en Saskia, ken dus nog? Is een zangduo dat al ruim 50 jaar meedraait in de Nederlandse muziekwereld. Mede dankzij verschillende muzikale koerswijzigingen. Het duo bestaat uit gitarist, zanger Ruud Schaap en zangeres Trudy van den Berg. Bij de loodrechtse talentenjacht Cabaret der Onbekende van organisatie Max van Praag won het duo Trudy en Ruud in 1967. De eerste prijs van het Nederlandse talige lied. In 1969 ging het duo verder onder de naam Saskia en Serge. Hun repertoire bestaat uit simpele en onschuldige teksten over de natuur, de liefde en het leven. In 1969 trouwde Saskia en Serge. Ik heb gekozen voor Engelstalig en een beetje country. Achterin volgens Baby, I give you everything. Don't tell me story. And Honey, I'm falling love again. And here comes trustee answer with met, baby, I give you everything. What am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye. Can't forget all the love we shared together Don't tell me stories in één. Zondag 26 november om 3 uur middags het jaarlijkse grote productie van stichting Classic Concerts... wordt ditmaal verzorgd door het Heemstedse Philharmonisch Orkest... onder leiding van dirigent Dick Verhoef. Het concert vindt plaats in de Agatha-kerk. De tickets aan 25 euro zijn verkrijgbaar via de website van Classic Concert. En vrienden van de Classic Concert betalen slechts 20 euro. En ik ga door met de Beatles. Nou en Then. Met de kindertoeslag raakten veel ouders en kinderen in ernstige problemen. Ook in Zandvoort kregen inwoners te maken met schulden, stress en gezondheidsproblemen. Een hulpteam helpt bij vragen over bijvoorbeeld werk, school en geld. Het hulpteam kinderomvangtoeslag van de gemeente Zandvoort bestaat uit specialisten die getupeerden van de kinderopvangtoeslag ondersteunen. Ze ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld werk, gezondheid opleiding en financiën. Alle kinderen van gedupeerden hebben een brief gekregen... of krijgen die nog... van de Belastingdienst over de kinderregeling. Het hulpteam van de gemeente... kan kinderen van gedupeerde ouders... bijvoorbeeld hulp bieden bij vragen over onderwijs. En lees meer over de kinderregeling... van de Belastingdienst op www.kinderregelingtoestag voor, voor jou. En het hulpteam kinderopendag is te bereiken... Via de gemeentelijke nummer. En dat is het nummer 14023. Als u zegt dat u belt voor de ki hulpteam kinderopvangtoeslag... wordt u op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld. U kunt ook een mail sturen naar u, met uw vraag naar... Kinder, nee, toeslagaffaire@zandvoort.nl. Geef dan graag ook uw telefoonnummer door... zodat de gemeente contact met u op kan nemen. En hier is Drogzet. Listen to your heart. Heel te For love, but that love falls apart. So your little piece of heaven turns to dawn, Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing. Als je iets doet, moet je eigenlijk altijd naar je hart luisteren. Dan komt het allemaal goed. De instrumentaal van de week. Billy Vaughn, geboren als Richard Smith Vaughn, was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. In 1941 trad Vaughn voor het periode van een jaar toe... tot de National Guard. Maar vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... Was hij een gewaardeerde muzikant en componist in Camp Shelby in Mississippi? Vaughn bracht in totaal 42 singles in de Billboard-hitslijsten, vaak gebaseerd op het geluid van twee alt-saxofoons. Hij bracht zes, 36 albums uit in de Billboard 200. Hier is Billy Vaughn met Swingin' Safari. Zondag 26 november van 12 tot 6 uur s avonds. Op zondag 26 november wordt de Winterfair Zandvoort georganiseerd. Tussen de 80 en de 100 kramen met kwalitatief hoogwaardig assortiment, gesplitst in de tijd van het jaar. De kramen komen op de Grote Krocht, Raadhuisplein, Kleine Krocht en het Gashuisplein. En ik ga door met een Nederlandstalige, een hele mooie van Cecilia Rombly: De liefde van je vrienden. Ja, heel belangrijk. De liefde van je vrienden. Improvisatietheater. Maak kennis met de wonderwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met andere deelnemers erop los fantaseren. Geen goed of fout. Alles kan in een veilige setting. Deze cursus is met strippenkaarten. Een kaart voor vier keer kost 20 euro. Wil je verder met de lessen? Dan koop je nog een kaart. Dit kan gewoon via de incasso... Graag vooraf aanmelden via 5740330, 5740330 of bij de balie. En het start 17 november, dus dat is al snel. En het is van 2 uur tot 4 uur s middags en de locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord, Falco, Genie.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 Sie kommen, sie kommen dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir!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 is een grote hit van Falco. En we gaan door met... Yesterday. Yesterday. Yesterday. Yesterday. yesterday. Roxy Music was een Britse rockgroep die in het begin van de jaren 1970 werd gevormd. De band bestond in 19, van 1971 tot 1975 en van 1979 tot 1983. In 2001 werd een Roxy Music reunie georganiseerd. Ze maakten toen een tournee en ze traden in juni 2005 op in Berlijn bij Live 8. Op 3 november 2014 werd officieel bekendgemaakt dat de band uit elkaar was gegaan. De grootste hits van Roxy Music waren Love It The Drug, Julius Guy en Avalon. De naam van de groep was gedeeltelijk een hulde aan de namen van oude bieskopen en danszalen. Een gedeeltelijk een woordspeling op het woord rock. Hier is Roxy Music met... Een van hun grootste hits. En De heerstuur van deze lunchroom zit er zo wat weer op. En ik sluit af met Angie van Rolling Stones. Ik zie u graag terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.